Dictator Ben Ali vluchtte in januari van dit jaar naar grootschalige demonstraties. Obama preest de pogingen van het nieuwe bewind om Tunesië te democratiseren. In het land worden later deze maand voor het eerst vrije verkiezingen gehouden. De afgelopen woensdag overleden Apple-topman Steve Jobs wordt vandaag begraven. Dat meldt de Wall Street Journal, die met iemand heeft gesproken die bij de plechtigheid betrokken is. De begrafenis zal niet groots, maar intiem zijn. Waar Jobs wordt begraven, wilde de bron niet zeggen... uit respect voor de nabestaanden. Jobs dood zorgde woensdag voor massale rouw onder Apple-fans. Een veiling van persoonlijke spullen van de legendarische acteur John Wayne... heeft 5,3 miljoen dollar opgebracht. Veel meer dan verwacht. Zo verwisselde de barret die hij droeg in de film The Green Berets... voor meer dan 179.000 dollar van eigenaar. Zijn ooglapje uit de film True Grit werd afgehamerd op bijna 48.000 dollar... En de cowboyhoed die hij in een paar films op had, werd verkocht voor bijna 120.000. Een deel van de opbrengst van de veiling gaat naar de John Wayne Kankerstichting. De acteur speelde in meer dan 150 films. Hij stierf in 1979 aan de gevolgen van maagkanker. En dan het weer, vooral aan zeebuien, en minima tussen 10 graden aan de kust en 6 in het binnenland. Morgen afwisselend bewolking, zon en buien. tot dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Roger, seven, four, seven, is ready for Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in Nachtvluchten van zaterdag 8 oktober 2011. De 281ste dag van het jaar. Dat betekent dat we dit jaar nog 84 dagen over hebben. We hebben weer vijf mooie uren voor u in petto deze nacht. Straks tussen zes en zeven schuift u aan Merel Lasseur... de tweede gast in onze vitale vrouwenmaand. En voordat het zover is kunt u luisteren naar Harry Muske, te gast bij Martin Simek. Naar Wim Noordhoek en Arend-Jan Herma van Vos... in gesprek met Albert Milhado. En naar Simon Carmichelt in een aflevering van Tony van Verre Ontmoet. Maar we beginnen zo dadelijk met een hoorspel over het leven van Rembrandt van Rijn. De beroemdste Nederlandse schilder aller tijden zag het levenslicht op 15 juli 1606 en overleed op 4 oktober 1669. Eerst kijken we nog even naar de datum van vandaag, 8 oktober. Wat gebeurde er zoal door de eeuwen heen? Op 8 oktober 314 versloeg keizer Constantijn de Grote... zijn rivaal Valerius Licinius. En op 8 oktober 1573 was Alkmaars ontzet. Op 8 oktober 1871 verwoeste een brand een groot deel van Chicago. Honderden mensen kwamen om. En Che Guevara werd op 8 oktober 1967 gevangen genomen in Bolivia... Jarig Vandaag, Chevy Chase, Jack Spijkerman, Jan Marijnissen... Maurice de Hond, Joost Benefante, Matt Damon en vele, vele anderen. Goed, als u dat allemaal heeft genoteerd, dan gaan we naar Rembrandt. Gaat u maar eens lekker voorzitten. Het radiodrama waar u naar gaat luisteren duurt 88 minuten. In dit uur hoort u het eerste deel... en na het journaal van drie uur volgt dan het slot. Deze bijdrage van de AVRO werd eerder uitgezonden in het Rembrandtjaar 1956... Het hoorspel werd geschreven door Peggy van Kerkhoven... en geregisseerd door Klein. Terug naar juli 1956. 350 jaar na de geboorte van Rembrandt, Harmanszoon van Rijn. Wij vragen u uw aandacht voor een hoorspel door Peggy van Kerkhoven... over het leven van Rembrandt, Harmanszoon van Rijn... de grote schilder, etser en tekenaar... die leefde van 1606 tot 1669... en wiens geboorte in Leiden nu 350 jaar geleden, alom in den landen, of liever nog, alom in de wereld herdacht wordt. Een hoorspel door Peggy van Kerkhoven. Spelleiding, comma Klein. Het is het jaar 1669. In Amsterdam. Een warme zomernamiddag. Het carillon van de Westertoren tinkelt zijn dansende melodietjes over straten en pleinen. Ook Rembrandt, aan het werk in zijn huis aan de Rozengracht, hoort het Speelse melodietje als een zwak, verwaaid geluid. Hoe, uh, hoe laat is het eigenlijk? Cornelia. Het is al drie uur in de middag, vader. En u hebt toch niets gegeten de hele dag? Uh, ja, ja, ja. ja. Ja, straks. Je weet, als ik aan het werk ben, voel ik honger nog dorst. Maar u mag u zelf niet zo verwaarlozen. U bent pas ziek geweest. Hmm, zet maar wat bij meneer, straks. Wat brood of wat kaas. Is er nog iets, Cornelia? Ja, vader, ik wilde u niet storen, maar Signor Frans is beneden en. Abraham Fransen! Och, maar laat hem dadelijk hier komen, Cornelia. Hij stoort me nooit, zo'n goede vriend. En ik, ik heb hem heel wat te vertellen vandaag. En heel veel te laten zien. Goed, vader. Vader vraagt of u in de schilderskamer wilt komen. Signor Fransen? Dank je, Cornelia. Oh, Fransen. Goeie vriend. Blij je te zien. Rembrandt, hoe gaat het? Oh, je ziet er weer best uit, gelukkig. Godlof, ja. Ik heb in dagen niet zo opgewekt gevoeld. Maar eh, daar is ook reden voor. Heeft eh, Cornelia je het nieuws al verteld? Het nieuws? Nee. Hier. Hier. hier Lees eens. Een brief? Uit Italië? Ja. Een missieve van Marquis Ruffo. Toch niet de grote kunstverzamelaar Ruffo? Het Messina. Dezelfde. Ja. Jaren geleden heb ik in opdracht van hem... Twee schilderijen moeten maken voor in zijn studeerkamer. Weet je nog, twee portretten waren... Jazeker, een van de wijsgeer Aristoteles... en een van de blinde Homerus. ik weet het nog heel goed. Twee bijzonder mooie doeken waren... Ja, hij was er zelf ook erg mee ingenomen toen. Jarenlang hoorde ik niets meer van hem. En opeens deze brief. Hij schrijft dat hij in Parijs op een veiling... enkele van mijn etsen heeft gezien. En die hebben hem zo getroffen... dat hij ze graag alle zou willen bezitten... Ik moet ze zo gauw mogelijk sturen. Lees maar, lees maar. Maar dat is inderdaad goed nieuws, Rembrandt. Weet je, Abram, dat het jaren geleden is... dat iemand naar mijn werk gevraagd heeft? Oh, ja, dat komt ook door de tijd. Het geld is schaars. Hè? Oh, nee, nee, nee. Nee, dat is het niet. Nee, men wil mijn werk niet meer. Oh, je hoeft niet te denken dat dat me bitter stemt... Nu niet meer. Ik heb de roem gekend. Ik geef er niets meer om. Nee, om eer is het me niet te doen. Ik verkies boven eer. De vrijheid om te schilderen wat ik wil. En op de manier die ik verkies. Het is ook niet dat ik twijfel aan mijn eigen kunnen. Want dat heb ik Godlof nooit gedaan. Alleen beklemt me soms wel eens... de eenzaamheid waarin ik werk de stilte die er om me heen is de laatste jaren. En daarom heeft deze brief uit Italië me toch wel goed gedaan. Ik ben de hele morgen bezig geweest de etsen uit te zoeken. Ik heb ze één voor één zitten bekijken. Ik had ze lang niet in handen gehad. En het was me net, Abraham... of ik mijn hele leven weer aan me voorbij zag gaan. Mijn jeugd in Leiden... Vader, moeder, de broers en zusters. En toen de jaren in Amsterdam, Saskia, onze vrienden Clement de Jong, Jan Six, en daarna Hendrikje, mezelf bij het venster met een hoofd vol zorgen, Titus met zijn schoolboeken. Het is gruwelijk hoe vlug een leven voorbij gaat. Ik weet nog hoe ik met Adriaan, mijn oudste broer... ging vissen in de sloten rondom Leiden. Of speel in het weiland rond de molen van mijn vader. Het is me net of het gisteren was. Alleen als ik dan opkijk in de spiegel... dan zie ik dat ik een oude man ben. 63 jaar met spierwit en een gezicht vol groeven en rimpels. Een gezicht zo gekerfd en gehavend... dat ik er haast meelen mee zou krijgen. Ik lijk op een vader, als ik mezelf zo bekijk. Mijn vader. Ik heb in geen jaar aan hem gedacht. Mijn vader, die niet wilde dat ik schilder werd. Van hem moest ik studeren... Hij liep inschrijven in de Universiteit van Leiden als student in de letteren. Maar uh, heb ik jou dat nooit verteld, Abraham? Nee, ik ken je nou zo zo'n twintig jaar, maar van je jeugd heb je me nooit gesproken. Je weet, ik ben geboren in Leiden. Mijn vader was een molenaar, wat een flink eigen bedrijf. We waren met z'n achten kinderen. Mijn broers moesten allemaal een vak leren van vader. Gerrit werd schoonmaker. Gijsbert Timmerman en Adriaan Molenaar, net als vader. Alleen ik, ik werd naar de Latijnse school gestuurd toen ik vier jaar was. Want ik moest leren en later gaan studeren. Ja, het was vaders eerzucht dat tenminste iemand van zijn kinderen geletterd man zou zijn. <laughs> ik had geen studiehoofd. En ik wilde één ding, schilder worden en tekenen. Alles wat ik zag en beleefde. Maar niemand die zoiets begreep bij ons thuis. Er was er maar één. Die het wel aanvoelde. En die me van die gehate universiteit afhaalde. En dat was zij. Hier, hier. Op deze ets. Mijn eerste en mijn liefste model in de jaren. Mijn moeder. Ik weet nog precies... Wanneer ik deze ads van haar maakte. Het, het was op een middag. Ik was een paar dagen in Amsterdam geweest om werk af te leveren bij de kunsthandel Dankerts. Vader was toen een half jaar dood. En toen ik thuis kwam, zat ze in haar stoel bij het raam om naar me uit te kijken. Haar handen gevouwen in haar schoot, zoals ze altijd placht te doen. En ik moest al mijn belevenissen vertellen. En ze vroeg honderd uit. En? Hoe was het in Amsterdam? Als altijd. Boeiend en, en, en vol leven. Het, het, het is of die stad steeds bedrijviger wordt. Oh, het, het, het is een verrukking om er rond te dwalen. Je hebt het gevoel of, of je midden in het leven staat. Het, het er van vreemde kooplui in de meest kleurige kledij. Aziërs, Levantijnen met grote tulbanden op een gebronste koppen. Joden en Portugees, drijverhandel. Zomaar midden op de straat. En, en, en, en de haven zou je moeten zien. Op het ei is het een komen en gaan van grote zeilschepen. En een, en een bedrijvigheid aan de kade. laden dan los en, en, en roepen en schreeuwen. En, een gewemel van kleuren. Je zou er als dronken van worden. En, en, en dan daarnaast weer de, de stille rust van de grachten... Oh, ik, ik wou dat ik wou natuurlijk de keizer Schacht kon laten zien. Met al die trotse koopmanshuizen van, van, van, een, van een statige voornaamheid, moeder. Dat je stil van wordt. Oh, ik, ik, ik, ik ben bezeten van die stad. Maar nu moet u eerst eens zien wat ik allemaal heb meegebracht. Wat? Heb je nu alweer al je pasverdiende geld verspeeld... met het kopen van van allerlei rariteiten? Rariteiten noemt u dat? Maar moeder, moeder, hier, kijk toch eens... Dit prachtige kromzwaard. Ik vond het op de Noordermarkt terwijl ik zocht naar oude boeken. Het heft, het heft is helemaal bewerkt. Zoiets moois. Ik wil er Adria mee schilderen met een tulband op, als een oostersvorst. En hier, hier, kijk eens. Twee oude Spaanse helmen. Prachtstukken, nietwaar? En ze kosten maar niets. Hier, hier, hier, hier. Een stuk koraal. Wat een kleur, hè? En dan hier, deze schelpen. Kijk eens naar die fijne tekening. En die kleurtjes in het parelmoer. Mm -hmm. Ik vond ze in een winkel dicht bij de haven. En Neurse Sema had ze meegebracht. En kijk eens. Deze granatenketting... heb ik speciaal voor Liesbeth meegebracht. Huh? Omdat ze mijn liefste zusje is. En altijd zo geduldig voor me poseert. Maar Rembrandt toch. Och, kijk toch niet zo bezorgd. Al deze rariteiten, zoals u het noemt... heb ik toch nodig voor mijn werk. Oh ik... Ik kocht toch nog deze. deze oude rode lap. Met het laatste geld dat ik had. En leg hem eens op uw schouwersmoeder. Nee, nee, nee. Ja, nee, ja. ja dat ach, dat toe, dat kijk dan niet zo stuurs. Ja. Ja, zo. Zo. Ja, zo. De hele reis terug naar Leiden heb ik zitten denken. hoe ik u daarin schilderen zou. terwijl u zit te lezen in de grote Bijbel. Dat prachtige oude rood als mantel om u heen. Met uw hand zo op de bladzij die u leest. En met het licht dat van achter op uw boek valt. Ik, ik zie het er helemaal voor me. Zo wil ik u schilderen als de profetes Anna. U weet wel het oude verhaal uit het Evangelie van Lucas. En er was Anna, een profetesse. Een weduwe van omtrent 84 jaar. ze niet weker de tempel met vasten en bidden. God dienende dag en nacht. Een oude, vrome vrouw die haar leven lang droomt van de komst van Christus op aarde. Ja. ja, zo wil ik u schilderen. Want zo bent u helemaal. Nee, nee, Rembrandt, nee. Ik, ik wil niet dat je me zo uitdost uit en zweert. Ach. Ach, het is zonde. Ik, ik ben een doodgewone vrouw, maar van, jij beeldt me altijd uit met een voornaamheid die niet bij me past. Wie zegt dat? Ik schilder u precies zoals u bent. <gacht> nou ja, misschien niet als de modenaars weduwe van Rijn. Nee, M maar zoals u zou kunnen zijn. Het uiterlijk interesseert me niet. Het innerlijk is het wat me boeit. En innerlijk bent u voornaam en wijs en vroom. En hebt u een grotere waardigheid dan iemand die ik ken. <grijg> Verspil je loftuiting en je vleierijen... maar niet aan een oude vrouw zoals ik ben. Nee, nee bewaar ze liever voor die jonge meisjes die het hoofd op hal moet brengen. Oh, voor jonge meisjes en hoofdmakerij heb ik voorlopig geen tijd. Dat komt nog wel. Nee, eerst komt het werk. En waren ze tevreden met de etsen die je bracht in Amsterdam? Bij wie ben je geweest? Bij, bij Dankerts. Ik, ik kan zoveel etsen brengen als ik wil. Het schijnt dat ze mijn werk heel gemakkelijk verkopen... En daarna was ik bij Hendrik van Uilenburg, een fries. Hij heeft pas een kunsthandel geopend bij de Sint-Antoniesluis. Ja, ook bij, bij Uilenburg kan ik brengen wat ik wil: mijn etsen, schilderijen, alles. En hij vertelde dat mijn werk in het buitenland verkocht wordt ook. Hij had twee van mijn etsen gezien bij Sjertre, in Parijs. Had hij dat ooit gedacht, moeder? Ik in Parijs. Oh ja. Ja, ik wel. Ja, ja, ja, nou lach je, hè? Ik heb altijd vertrouwen in jou gehad. En je vader wilde niet dat je schilder werd. Maar ik heb doorgezet. Ik was het die je na het atelier van Jacob Zwanenburg bracht... en vroeg of je zijn leerling worden mocht. En later naar Pieter Lastman in Amsterdam. En ik wist toen niet eens of ik er wel goed aan deed... Ja, zo dwars tegen je vaders wil in te gaan. Maar ik deed het alleen voor jou... Het was jaren later. Toen begreep ik dat ik er goed aan had gedaan. Ja, dat was op, uh, op die dag dat je bezoek kreeg... van die deftige senior uit Schaaf van Hagen. Weet je nog? Secretaris van prins Frederik Hendrik. Senior Conster Huygens? Ja? Ja. Hij bleef heel lang. En hij bekeek al je werk. Ik zag in zijn gezicht hoe het hem trof vooral het schilderij waar je toen aan bezig was. Judas, die de zilverlingen aan de hoge priesters terugbrengt. En weet je wat hij zei toen hij later wegging? Uw zoon is een groot kunstenaar, vrouw van Rijn. Het gebaar van die wanhopige Judas alleen al. Die raast en jammert, vergiffenis afsmeekt en haar toch niet verwacht... Die figuur alleen al, stel ik tegenover elk kunstwerk van alle eeuwen. Zij, zei hij dat werkelijk. Ja, ja, ik heb het altijd onthouden. Ik sta verstomd, zei hij, als ik zie hoe een jonge man, een kind nog bijna... heel die wanhopige tragiek van Judas in die ene figuur heeft bijeengebracht... Het zou me niets verwonderen als hij nog eens de Hollandse Rubens werd. Maar dat hebt u me nog nooit verteld. Nee. nee, ik was bang dat ik je te ijdel zou maken. Maar ik was er wat trots op. Ja, hij was het ook. Die zei dat je naar Italië moest gaan... ter voltooiing van je studie. Ja, Maar jij wilde niet. Waarom niet? Dat is allemaal onzin. Wat zou ik in Italië moeten vinden dat ik hier niet schilderen kan? Zijn hier geen mensen? Goeie of slechte? Zijn hier geen bomen? Heuvels en bossen en, en, en water en, en lucht en wolken? Italië mag dan rijk zijn aan prachtige beelden of, of, of kostelijke bouwwerken. Maar wat help je dat? Als je niet in staat bent het, het, het, het leven te schilderen. Waar je het ook vindt. En daarbij komt ik... Ik ben nu in de beste jaren van mijn leven. Ik begin er wat naam te maken... Daar moet ik in de eerste plaats aan denken. Ik, ik, ik heb nu geen tijd om te gaan reizen. Nee, nee als het, het me ooit te eng wordt in hier in Leiden... dan ga ik niet naar Italië. Maar liever nog naar Amsterdam. <lacht> dat is een stad die me altijd weer boeit en inspireert. En, en bovendien, Hendrik Uilenburg heeft me verzekerd... dat als ik in Amsterdam kwam wonen... hij, hij me net zoveel opdrachten zou kunnen bezorgen als ik maar wilde. Moeder, dus het, het is toch Ja, stil leven, stil bij O, daar is Rembrandt, daar. Ja, ja hier, Lijsbeth. Wat is er? Oh, er is een jonge man aan de deur voor jou, Rembrandt. Het is een jongen hier uit Leiden. Ik ken hem wel. Zijn naam is Gerard Douw. Gerard Douw? Ja. Wat wil hij? Hij wil je leerling worden, zegt hij. Mijn, uh, mijn leerling worden? Uh -huh. Mijn leerling? Hoe is dat, moeder? Lijsbeth, ja. mijn leerling. <laughs> en nou begin ik toch te merken... Dat ik werkelijk schilder ben. Mijn leerling. Vraag hem hier te komen, Lijsbet. Ja, Rebra. Mijn leerling. Twee jaar later... vertrok ik voorgoed naar Amsterdam. Abraham. Lijsbet ging mee om daar mijn huishouden te doen. En om te zorgen dat ik zou eten. En niet al mijn geld verspillen zou aan, aan rariteiten. We woonden voorlopig in het grote huis van Hendrik van Uilenburg, de kunsthandelaar. En daar was het dat ik voor het eerst zijn nichtje Saskia ontmoette. Saskia van Uilenburg. Op een middag dat ik laat thuis kwam, stond ze daar in het voorhuis. Een kleine, tengere, jonge vrouw met een lief... Half verlegen lachje om het mond. Senjeur Rembrandt van Rijn? Jazeker. Die ben ik. Uw vrouw. Uw vrouw wacht op u, geloof ik. <laughs> mijn vrouw? Nee, dat is onmogelijk. Ja, toch wel. Ze was daar straks beneden en ze vroeg naar u. Het schijnt dat u wacht met eten nadat u zich verlaat hebt. Ze schreeuwen nogal boos, uw vrouw. Oh, ik heb niet eens een vrouw, mijn joffer. O, oh, oh, dat spijt me... Mij ook. Soms. Ik nee, bedoel... En nou, bloos maar niet. Gewoon dat u heel aardig staat. Het was een jonge blonde vrouw. Ik zag haar afgebeeld op enkele van uw schilderijen. Ja, daarom dacht ik dat het uw vrouw zou zijn. Het is mijn zuster Lijsbet, die mijn huishouden hier voert... en me nog onder de duim probeert oh. te krijgen, als ik hierop op pas. Ze wist dat ik een afspraak had. Oh, en zusters zijn nog erger dan een vrouw. Het gaat u dus al net als mij. Ik heb ook vijf zusters en vier broers. Ach. Ja, mijn ouders zijn gestorven toen ik zeven jaar was. Ach, en sindsdien doen mijn broers en zusters niets anders dan met mijn moeder en mijn vader tegelijk. <laughs> ja, misschien is het daarom dat het mij zo intens genoegen geeft... hier in Amsterdam te zijn. Alleen en vrij. Maar, maar wie bent u, als ik vragen mag? Ik? O, oh, neemt u mij niet kwalijk. Mijn naam is Saskia van Uilenburg. Ik ben een nichtje van Hendrik, ook uit Friesland, net als hij. Ik logeer een paar dagen in Amsterdam bij een neef van ons, dominee Silvius. Vandaag ben ik neef Hendrik komen bezoeken. Ik was zo nieuwsgierig naar zijn nieuwe kunsthandel. Ja, hij heeft mij rondgeleid door zijn zaak hier beneden en me alles laten zien. Ook uw werk heeft hij me getoond, signor Rembrandt. Uw etsen en uw nieuwste doeken. Ik vind ze heel erg mooi... Maar ik ben niet de enige, naar ik hoor. U heeft in korte tijd veel naam gemaakt in Amsterdam. Is het niet? Inderdaad, mejoffer. Ik ben zeer tevreden. Neef hm. Hendrik zei me dat u de opdrachten nauwelijks verwerken kunt... Hm. en dat van alle kanten de leerlingen nu toestromen. Ja, ja, ook dat is waar. Ik heb juist vorige week een pakhuis moeten huren op de Bloemgracht... waar al mijn leerlingen een klein vertrekje hebben... waar ze zonder elkaar te storen kunnen schilderen. En zijn het goede leerlingen? Oh ja, ja ze doen hun best... Er zijn een paar talentvolle jongens bij. Govert Flink bijvoorbeeld. Hij is pas zeventien. En dan de kleine een Bol. Hij is zestien jaar, maar heel begaafd. En dan, uh, dan Philips de Koning. Ook heel knap. Ach, en nog zoveel meer. Nee, nee, het gaat heel goed. Ik heb juist vandaag een grote opdracht gekregen... waar ik erg trots op ben. Stel u voor. De overlieden van het chirurgijnschilde. de bekende professor Tulpen en enkele andere doktoren... ...willen door mij geschilderd worden. Het is de eerste grote officiële opdracht die ik krijg... ...sinds ik mijn Amsterdam gevestigd heb. Dus wil ik er iets, iets, iets, iets heel bijzonders van maken. Iets, iets waar, waarmee mijn naam in Amsterdam voorgoed gevestigd is. Het zal u niet moeilijk vallen, denk ik. Oh, oh, toch wel. Er zijn hier vele eminente schilders in Amsterdam... ...waartussen ik als Leidse boerenjongen... ...nou eens bewijzen wil wat ik presteer... Ik, ik wil er beslist geen rijportretten van maken. Zowat deftige heren netjes naast elkaar. Zoals mijn gewoon is te doen. Want dat verveelt en is al honderdmaal vertoond. Maar wat dan? Ik, ik, ik, ik, ik wil er een les van maken. Professor Tulp geeft les in ontleedkunde. Een, een echte anatomische les moet het worden. Ik, ik, ik wil professor Tulp grijpen... Midden in het geven van, van zijn college. Met zijn mededoctoren luisterend om hem heen. Gebogen desnoods over het witte, dode lijf... van een menselijk kadaver dat ontleed wordt. Ja, gegrepen, midden in een zin, een, een uitleg. Met, met, met de natuurlijke beweging van een hand die demonstreert. Een, een hoofd dat zich naar voren buigt. Alsof het, het bewegelijke leven van deze mensen... plotseling stolde tot een dramatisch... Levendig portret, vol intense spanning. Ik heb het allemaal bedacht toen ik van mijn bespreking met zijn jure tot hier naartoe liep. Midden op het doek. Midden in de gespannen aandacht. De rust van het blanke dode lichaam. Waarvan als het ware een gaaf glanzend licht afstraalt op de gezichten van de dokteren omheen. Ja, zo moet het worden. Zo. En niet anders. U maakt het u niet makkelijk, merk ik, signor Rembrandt. Nee. nee, dat heb ik nooit gedaan. Dat bevredigt me niet in het eind. U moest eens weten, hoor ik de laatste tijd weer worstel... met het probleem van de dieptewerking. En de werking tussen licht en schaduw. Ik heb een vriend gekregen hier in Amsterdam. Een wat oudere schilder is het. Hercules Segers. Die in zijn schilderijen... Wijde landschappen in vreemde lichtcontrasten. Juist alleen met licht en schaduw... die geheimzinnige, aangrijpende scheppen die ik nou al jarenlang zoek. Het is een kleine, geniale man. Ik zou het liefst als zijn schilderijen kopen. Ik heb er geloof ik al zeven van hem gekocht. Ja, zo, zo, zo treffend en, en zo boeiend vind ik ze... Maar niemand schijnt te denken zoals ik. Geen mens die ooit zijn werk wil kopen, behalve ik. En die schildert maar door in, in een grenzeloze eenzaamheid. Ja, maar hoe komt dat dan? Ze zien het niet, de mensen. En bovendien, landschappen zijn is onverkoopbaar van dag te dag. De mens van deze tijd wil alleen zichzelf graag zien. Zoveel die in deze rijke tijd veel geld verdienen... willen zichzelf nou in een rijke staat zien afgebeeld... Portretten van zichzelf is, is alles wat ze willen. En liefst zo goed gelijkend als een spiegelbeeld. Maar, maar heel enkele waarderen het... wanneer je als schilder iets meer van tracht te maken, Wanneer je probeert iets van karakter in te leggen. Oh, nee. Nee, dat moet niet. Ze vinden het veel belangrijker dat, dat hun diamanten snoer... kanten kraag... de plooien van hun satijnen kleed er duidelijk op uitkomen. Dat dat hun ziel uitspreekt... En daarom verveelt me dit werk soms. Als, als, als ik kon, hè. Als ik geld genoeg had. zou ik alleen die typen willen schilderen. die me werkelijk interesseren. Zomaar. vreemde kerels die ik tegenkom op straat. oude bedelaars. Of, of, of zwervers uit de havenwijk. of al die wonderlijke sujetten van de kermis. de, de, de, de kwakzalver. Of, of, of de verkoper. Ja, en ik zou ook die die Joodse type willen schilderen, die hier in de buurt wonen. Die prachtige, oude, wijze koppen met trekken vol weemoed. En het eeuwige heimwee naar het beloofde land in een donkere ogen. Als je hier twee straten verder loopt, kun je ze zo vinden. Koning Saul en David, Paulus, Abraham, Mordegai, Wester. Ze zitten op de stoepen voor hun huis. Of ze staan te praten met elkaar bij de deur van de synagoge. En soms, midden tussen het werk aan mijn opdrachten door, haal ik ze van de straat af. En ik neem ze mee naar boven naar mijn atelier. Om even, even als ontspanning voor mezelf mijn gedachten te verliezen in het een of andere Bijbelse verhaal: de bruiloft van Simpson. Of Simeon in de Tempel. Ja. Ja, dat stuk heeft neef Hendrik me daar straks nog laten zien. Hm? Ik zou u ook willen schilderen. Mij? acht u mij werkelijk belangrijk genoeg? Nu hoont u me, omdat ik dat straks gezegd heb. Oh, nee. Het is maar geen eer voor een onbekend Fries meisje zoals ik. te worden geportretteerd door een grote schilder zoals u. En hoe zou u me willen schilderen? Eh... Uh... Misschien als Flora. Met bloemen in uw haar. Uh, nee. Nee. Nee, liever toch als... Als Saskia. Onopgesmukt. Met alleen dat kleine lachje om uw mond. Zoals u daar nu staat. Met dat kleine lachje. Dat lokt en aantrekt. En tegelijk een spottend afstoot. In een soort trotse zelfverdediging. Ik zou het geheim van het kleine lachje graag doorgronden, Saskia. Ach, ik, ik praat maar en ik praat. Ik weet zelf niet wat me overkomt vandaag, anders ben ik zo spraakzaam niet. Maar, ik, ik, ik voel me opgewonden. Ah, maar over een nieuwe opdracht, zeker. En over het succes van uw werk. Nee, nee, nee. nee het, het is een gevoel. dat me naar mijn hoofd stijgt. als fonkelende jonge wijn. Een gevoel. waar ik maar één naam voor weet te bedenken. En dat is. Saskia. Saskia. Ja. Hoe kan ik je haar charme duidelijk maken, Abraham? Je hebt haar nooit gekend. Ik, ik, ik schilderde en tekende haar keer op keer. Steeds dezelfde kleine blonde vrouw. En steeds was ze anders. Soms dost ik haar uit in, in pralende gewaden. Met een met, met parelsnoer in haar blonde haar. Of ik om, omhing haar met kostbare juwelen... Die ik speciaal voor haar gekocht had. Maar soms ook schetste ik haar vlug. Zoals ik haar zag. Bezig met haar werk in huis. Al was ze lachend uit het venster leunde. Maar riep te komen eten. Ja. En in 1634 trouwden we. Ik was toen 28. En zij 22 jaar. Een jaar later werd ons eerste kind geboren. Van Bertus. Een jongetje dat Saskia haar jonggestorven vader noemde. O, Abraham, het, het, het geluk van deze jaren. Saskia, die zingend door het huis ging, spelen met haar kind... en, en ik onvermoeibaar werkend, etsend, schilderend. Ja, men, men zocht me toen nog en bewonderde mijn werk. Ik was in de mode en de opdrachten stapelden zich op. Maar, maar, maar steeds... Tussen het werk door schilderde ik haar. En ik, ik herinner me nog... hoe ze eens, toen ze voor me poseerde... plotseling heel ernstig zei... Soms ben ik wel eens bang dat we haast te gelukkig zijn. En want... als ik de mensen om me heen zie... met al hun zorgen, hun verdriet voel ik soms opeens zo'n angst, dan denk ik... ons geluk, zo groot, dat kan nooit duren. Ja, ik ik lachte er toen uit en ik nam maar op mijn schoot... en ik kuste al die vreemde zorgen weg. Wat zou ons kunnen delen? Maar, uh, maar later heb ik wel eens aan die woorden moeten denken... Het was of Saskia voorvoelde wat er komen ging. Er werd ons nog een kind geboren. En later weer een. Kleine, krachteloze wezens. Die stierven de een naar de ander, nauwelijks enkele dagen oud. En met hun dood verdween een deel van Saskia's kracht en Saskia's geluk. De enige die ons bleef naast Rombertus was Titus, een lief klein keertje, met grote ernstige ogen. Ze noemde Natitia haar liefste zuster, maar eh, Saskia bleef zwak na zijn geboorte. En rustte veel. Slaapje, Saskia? Nee, kom maar binnen. Ik wilde je niet storen, maar ik heb zulke prachtig nieuws. Hoe is het anders? Is de dokter nog geweest? Ja, hij was wel tevreden. De kleine Titus is niet sterk, maar hij is goed gezond. We zullen hem wel opkweken tot een flinke man, zei hij. Ik heb hem ook nog naar Robertus laten kijken. Hij was wat koortser vanmorgen... Zijn handjes zijn zo oh, oh, Dat gebeurt wel meer bij kinderen. Ze zijn zo ziek en zo gezond, dat weet je toch. Mm, toch maak ik me zorgen over hem. Zijn kleur bevalt me niet. Hm. Maar wat heb jij voor nieuws? Vanmorgen vroeg, dat weet je, ja. had ik een afspraak met Signor joban en Kok. Ja. De grote zaal van de Klovenheers Doelen wordt verbouwd. En als die klaar is, wil men langs de wanden grote schilderijen hebben... waarop verschillende schuttersvendels van de stad staan afgebeeld. Signor Kok heeft mij nu opgedragen zijn korporaalschap uit te beelden. Oh. Een, een heel groot doek moet het worden voor de grote middenmand in de zaal. Waar het, waar het volle licht op valt. Maar dat is een opdracht waar iets aan te maken valt. Geloof je niet? Ja, zeker. Voor alles. Niet een rij portretten van wat sierlijk uitgedoste heren. Of, of, of een schuttersmaaltijd met een twintigtal hoofden op een rijtje dat elkaar achter een tafel. Je kunt misschien groeperen in een tuin. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. De schilders die de andere vendels uitbeelden... hebben hun ontwerp al klaar, naar ik hoorde. Onze buurman Elias wil er een, een groep van maken... die vestingwerken bestudeert. Hij is nog zo gek niet. En, en, en dan de jongen van der Helst. Zijn tafrede speelt op de Gelderse kade... voor de brouwerij de Zwaan. De schutters zitten er op biertonnen. En het is of een nieuwe vaandrig in de kring verwelkomd wordt... De jongen heeft goede ideeën. Kundig schilder ook. Maar, maar, maar het, is, het is mij allemaal nog te star. Hè? Te weinig bewegelijk. Ja, hoe had je het dan gedacht? Om zoveel mensen bewegelijk op één doek te samen te brengen. Ja, het lijkt mij een moeilijke opgave. Na, natuurlijk, dat is het ook. Dat is het ook. Maar, maar daarom had ik er een optocht van willen maken. Een schuttersoptocht. Met senior en Kok en van ruitenburg voorop en dan de andere in een bewegelijke groep erachteraan. Alsof ze zo op je toekomen. Begrijp je wel? Jawel, maar dat zullen zij die achteraan lopen niet erg waarderen, vrees ik. Dat is van geen belang, als het, als het geheel maar spreekt. Weet je, Saskia, vroeger als kind in Leiden... ging ik altijd kijken hoe de schutterij uittrok om te oefenen in het vrije veld. En als ze dan de poort uitkwamen, met het tromgeroffel en het kleurige beweeg van vaandels... Oh, dan was dat zo'n feestelijk gezicht... Dat, dat ik het wel uit kon schreeuwen van puur geluk. Eerst waren ze nog in het donker van de poort. En, en dan, opeens, als ze naar buiten kwamen... het volle zonlicht op hen. En dan, dan blonk het in die helbe en op de degens... in een, in een mengeling van kleuren. Goud en, en, en rood en, en bruin. Oh. Oh, wij kinderen holden er mee, schaterend van plezier. en, en, en schreeuwden onze vreugde uit boven het geroffel van de trom. O, altijd weer was dat een feest om dat te zien. Zo'n diepe vreugde gaf het. dat het soms een brok deed schieten in mijn keel. Dat is Saskia. Een waar geworden Ja, Het klinkt ook als een mooie droom. Ik hoop alleen voor jou dat zij. Dit is Schuttersmeen, ik zie je op Anninkok en zijn compagnie. Jouw droom zullen begrijpen. Jij hebt mij eens gezegd... de mensen zien zichzelf het liefst als in een goed gelijkend spiegelbeeld. En een spiegelbeeld is niet een droombeeld, liefste. En, en, en toch wil ik het maken zoals ik het zie. Ik kan het toch niet anders maken. Kijk je zorgelijk, Saskia. Ben je bang dat het me niet lukken zal? Oh nee, dat is het niet. Jij bent zo'n dovenaar met licht en kleur en want ik maak me zorgen om het kind. Om Robertus die ziek is, niet om dat schilderij. Robertus stierf. Zes jaar was hij. Het was een slag die Saskia niet te boven kwam. Zes jaar lang had ik mijn werk gehad, waarin ik opging, helemaal. Zij alleen het kind Abraham. En toen hij weg was, scheen het of niets haar meer aan het leven bond. Ze lag maar stil in bed en staarde voor zich uit, wanhopig, woordeloos. Zelfs het vrolijke gekraai van de kleine Titus in zijn wieg... kon er niet afleiden. Ik sloot me op in mijn schilderskamer. En ik gooide hem op mijn werk. Om niet dat kleine, uitgebluste gezichtje te moeten zien van Saskia. Die leed en wegkwijnt in het grote bed. Ik vluchtte in mijn werk. De schuttersoptocht. Dat droombeeld uit mijn jeugd. Het enige geluid in huis was soms het tromgeroffel van de tamboer die poseerde. En... Toen de schuttersoptocht afgeleverd was... bleef er alleen maar de stilte van het grote huis... zonder Rombertus, zonder Saskia's lach... benauwend, drukkend. En toen, op een dag, kwam Hiskia van Loo... Saskia's oudste zuster, om het te verzorgen. En tegelijk om mij de les te lezen, heel de lieve dag... Ik weet, het zijn mijn zaken niet, Rembrandt. Maar als ik zie hoe hier in huis met geld gesmeten wordt... dan reizen we de haren te bergen. Dat kan wel zijn, Hiskia. En ieder leeft op zijn manier. Ja, jij speelt graag de Grand Seigneur. Je zou alleen wel wat zuiniger kunnen zijn met het geld van mijn ouders. Wat wil je daarmee zeggen? Durf jij beweren, Hiskia van Loo... dat ik de bruidschat van Saskia verkwist heb? Niet helemaal, misschien. Maar dan toch voor een groot gedeelte. Je hebt een huis gekocht zo groot als een paleis. Je hebt het ingericht als voor een patritsier. Jullie leeft er maar op los alsof het allemaal niets kost. Mag ik je aan herinneren dat ik hard gewerkt heb al die jaren... en veel verdiend heb bovendien? Oh, het is nauwelijks denkbaar dat je dit alles hebt verdiend. Persische tapijten, kasten vol met kostbaarheden... kistjes met juwelen zoals de rijkste koopmansvrouw van Amsterdam ze niet bezit. En dan de schilderijen die hier hangen. Doeken van Raphaël, van Michelangelo, Rubens, van Dijk... Zo vol hangt het hier dat het wel een kunsthandel gelijkt... in plaats van het woonhuis van een schilder. Dat alles heb ik nodig voor mijn werk. Dat is mijn studiemateriaal. Maar wat weet jij daarvan? Goed. Nodig voor je werk. Goed. Maar is het nodig daar zulke schatte geld voor uit te geven? Kennissen hebben mij verteld... dat je op veilingen bij het eerste bod... de prijs voor een schilderij of prent zo zeer pleegt te verhogen... dat er geen tweede liefhebber voor gevonden wordt. Waarom vraag ik me af? Waarom? Op die manier betaal je toch veel te veel... Als ik dat doe, dan heb ik daar een reden voor. En wel deze. Dat ik het schildersvak in ere wens te houden. Want al die rijk geworden en voorname kennen ze van jou, mijn lieve Heskia. Wat weten zij van schilderkunst? Zij kopen schilderijen en kunstvoorwerpen zoals een bal koffie kopen. Van zak met rijst. D dit is handel, geldbelegging, anders niet. Ze kopen een naam en zien niet eens het schilderij. En daarvoor acht ik de grote kunstenaars die ik vereer. Te goed. Dan koop ik een Giorgione of een Palma Vecchio... liever veel te duur voor mij, dan dat ik weet dat de een of andere rijk geworden protser, die niet eens weet wat hij ermee bezit, ermee gaat pronken. Oh. Ze hangen het in hun huizen, die schilderijen, zoals ze er de tafels en stoelen in zetten, omdat het gebruikelijk is en iedereen het doet. Je moet toch wat met je geld? Maar hun artistiek gevoel is net zo groot als van deze stomme stoel waarop ik zit. Zouden ze werkelijk zien, die mensen, enig begrip van kunst bezitten? Ze zouden niet de geniale schilder van hun eigen tijd en hun eigen land... zoals mijn vriend Hercules Segers... laten verkommeren en verhongeren op zijn zolderkamer. Ik zou me dat voorbeeld liever eens ter harte nemen... dan zo te smal op de rijk geworden kooplui van deze stad. Want zij zijn je opdrachtgevers en van hen moet het komen. Je hoogmoed zal je nog eens opbreken in het end... De laatste jaren heb je al zo vele van je afgestoten... door je trots, ja soms zelfs onbeschaamd gedrag. Ik zal nooit vergeten het verhaal van kennissen van mij... die je zo schilderde als familiegroep. En op een dag dat het stuk bijna klaar was... zette jij opeens de beeltenis van een juist gestorven aapje... van je midden op het doek. Zomaar plomp verloren in het familietafereel. Toen zij daar tegenop kwamen, heb je hen woedend weggestuurd. Dat aapje moest en zou erop. Precies. Want dat was het enige interessante wezen op het doek, als je het dan wil weten. Oh, de Ik laat me door niemand zeggen hoe of wat ik schilderen moet. Dat recht behoud ik aan mezelf. Maar wees dan niet verwonderd als de opdrachten je deur voorbij gaan in het vervolg... en men je langzamerhand een zonderling gaat noemen. De kansen kunnen keren, Rembrandt. Je had tot nu toe veel geluk, maar het oordeel over je laatste werk... dat schutterstuk van Banning een schuttersoptocht, meen ik... Hm? heeft je meer kritiek dan eer gebracht naar ik hoor... Het moet zo'n donker en duister stuk zijn... dat men het al spottende de nachtwacht heeft genoemd. Ja, dat wist je toch? jij hebt altijd een hekel aan me gehad. Niet, Iskia? Ik paste niet in jouw familie. Een schilder hoort niet tussen advocaten, dominees en officieren. En is dit nu je wraak? Te groeien in mijn nederlaag? Ga weg! Ga weg, zeg ik! Ik wil je nooit meer zien! Want, Iskia, wat heeft dit te betekenen? Oh! Saskia... Waarom kom jij hier? Je hoort in je bed, Saskia. Ik hoorde jullie stemmen en ik was bang. Het klonk zo hard en vijandig. Ze staat te trillen op haar benen, Rembrandt. Breng haar naar bed toe, Saskia. O, oh, lief. Lief, je ziet zo bleek. Ik wil niet dat je ruzie maakt. Doe, Rembrandt. Saskia. Geef elkaar een hand. Uh. Mijnend wil. Wees maar gerust. Het is alweer voorbij. Ga nou mee met Ischia. Doe. Ja, steun maar op mij, mijn liefje. Ik breng je weer naar bed toe. Kom maar. Zo. Ischia. Mm -hmm. Loof het me. Laat hem met rust voortaan. Jullie begrijpen hem niet zoals ik. Hij is een kunstenaar en als een kind met geld. Ik wil niet dat je hem steeds berispt. Het is mijn geld en ik heb het hem gegeven zonder voorbehoud. Ik zeg het toch niet voor mezelf, Saskia. Maar ik denk verder. Als er ooit eens iets gebeurt met jou, wat dan? Je hebt een zoontje, Saskia. De kleine Titus. En het is aan hem dat ik denk. Zijn toekomst baart me zorg. Jouw kapitaal dient voor het kind bewaard te blijven. Het is jouw plicht daarvoor te zorgen, Saskia. En het zo wettelijk te regelen bovendien. Dat als jou iets ooit gebeurt... Als, als mij iets overkomt... Huh? Wat meen je, Iskie? Och. Heeft de dokter soms... Heeft hij gezegd? Nee, Iskie, Het is niet waar. De dokter heeft me niets gezegd. Hè. Hoe kom je oh, daarbij? Kijk maar aan. Hm? Jij kunt niet fijn zijn, Iskie. Dat heb je nooit gekund heb ik je alweer verdriet gedaan. Ik meen het goed. Maar ik maak iedereen hier ongelukkig. Nee. Ik wist het al een hele tijd. Wat? Huh? Diep in mijn hart. We zijn geen sterk geslacht van Uilenburgs. Moeder stierf ook jong. Mijn vader. Ulricus, onze oudste broer. En Antje. Jeltje, en Titia. Ze waren jonger soms dan ik. Ik heb ook geen moed meer nu Rombertus dood is. Laatst vond ik een tekening van Rembrandt. Hier, naast mijn bed. Waarop hij me geschetst had. Ik had het niet gemerkt. En ik zag van dat gezicht van mij dat ik daarop zag. Het was dat van moeder. Zoals ik het mij herinner. Even voor haar dood. Dezelfde hopeloze ogen, Iskia. Laat morgen de notaris komen, Iskia. Ik zal doen wat je gezegd hebt voor Titus. Maar laat hem komen op een tijd dat Rembrandt er niet is. Hij mag niet vermoeden wat wij weten. Goed, Saskia. Maar ga nu wat slapen. Je ziet zo moe. Hm. Heb ik je zo goed ingestapt? Mm. Ja, Hiskie. Ik dank je wel. Is Hiskia weg? Ja, Rembrandt. Kom maar hier. Ik, ik kan die vrouw niet meer verdragen, Saskia. Toestuur haar weg. Soms zou ik willen, Saskia, dat je een doodarm meisje was. Altijd dat praat over geld. Vertel me eens van het schilderij. Je hebt dit afgeleverd aan de schuttersdoelen. Maar je hebt me niet verteld hoeveel het daar ontvangen is. Vertel het, mijn liefste. Misschien dat dat helpt. Helpt? Waarvoor? Je bent zo ongelukkig. Zo teleurgesteld. Is het niet? De droom is uitgedroomd. Het ontwaken was niet zoals je had verwacht. Ik heb je toch gewaarschuwd dat ze het niet zouden begrijpen. Toen het daar stond... en iedereen kon het bekijken... zeiden ze eerst geen woord. Het was net... alsof ze zich bekocht voelden met mijn werk. En toen kwam de kritiek. Wat deden al die kinderen tussen de schutters in? Waarom was het zo, zo rommelig alsof er geen orde heerste in hun compagnie. Waarom was die groot afgebeeld in het volle licht... en die weer klein en nauwelijks zichtbaar? En waarom was het zo donker achteraan? De mooiste plek van de zaal, Saskia, de achterwand, die mij was toegezegd... hebben ze me niet gegeven. Daar hangt nu het doek van Van der Helst. Het, het licht waar ik op gerekend had ontbreekt. Is het een wonder dat mijn werk nu donker lijkt? Ik vond het toch zo mooi. Het mooiste wat je ooit gemaakt hebt, Rembrandt... Ja. Ja, de andere schilders vonden het ook. Bakker, Elias, allemaal. Zelfs Van der Hels die me niet mag, kwam naar me toe. Ze zeiden allemaal, naast uw werk lijken onze doeken stijve prenten. Het uwe leven. Zo is het ook. Of twijfel jij daaraan? Och, nee. Nee, Saskia. Is het nu niet beter? Nu je over gepraat hebt met mij. Ja, Saskia. O, oh, liefje. Wat zou ik zonder jou moeten beginnen? Zonder mijn kleine Saskia. Zonder mij? Hoe hem, hou me dicht tegen je aan. Zodat ik je hart kan voelen kloppen tegen het mijne. Jouw sterke hart. Jij bent zo vol van levenskracht... Ik wou dat je mij iets van die kracht zou kunnen geven. Ik wou dat ik zo bij je kon blijven. Voor altijd bij je. Dicht tegen je aan. Je weet hoe het gegaan is, Franse. Ze stierf twee weken later. En liet me achter met de kleine titus. Nauwelijks negen maanden oud... Ik weet niet meer hoe ik die eerste jaren doorworsteld heb. Mijn denken en mijn doen was als verlamd. En werken kon ik niet. Er was één grote onmacht in me, maandenlang. Ik sloot me op in mijn kamer. Maar ik werkte niet. Ik zat daar maar, mijn hand in mijn schoot. En als ik naar de doeken keek die ik gemaakt had in de laatste jaren dan leek ze me een hol en leeg en vol van een valse pathos. Oh, technisch knap misschien. Maar verder, zo onecht en zo bedacht. Ik had het volle leven willen grijpen in mijn werk. Maar ik zag nu dat het alleen gelukt was soms in een gebaar... of in een beweging van een mens die zomaar op je toe kwam lopen... Het was de bewegelijkheid van het leven die ik had gegrepen. Nooit het leven zelf. Dat komt van binnenuit. Ik had het niet gezien. En ik moest dan aan Hanslo denken. De bekende predikant. De grote redenaar. De tovenaar van het woord. Waarvoor iedereen te hoop liep. Als hij preekt in de kerk. Bij een bruiloft. Of een begrafenis. Maar toen zijn eigen dochter stierf. En iedereen dacht... Nu zul je hem horen. Toen droeg hij er zwijgend uit. Stond zwijgend bij het graf. Was woordeloos. Omdat hij niets te zeggen wist. Omdat hij nu pas voelde. En begreep. Precies zo was het mij. Alles wat ik tot nu toe gemaakt had. Het lijkt me waardeloos. En oppervlakkig. Niet werkelijk beleefd. Het liefst had ik al die doeken stuk voor stuk vernietigd. Ik vroeg me af of ik ooit zou kunnen schilderen zoals ik voelde, nu. Zo topde ik rond. Ik wilde niemand zien. Mijn leerlingen. Ik keek niet naar ze om. Ze liepen weg, eerst verder in een bol die voor zichzelf begon, toen Hoogstraten en toen Fabricius. Och, ik nam het ze niet kwalijk. Hoe kon ik ook? Het was me allemaal onverschillig. En dan was er nog die vrouw, die kindermeid van Titus, die Geertje Dirks, die de leiding had in huis. Die zich aan me opdrong en Saskia's plaats wilde veroveren. En die mijn leven telkens meer vergalde met, met jaloerse buien en repzucht. En toen, op een morgen, kwam Jan Six. Toen nog mijn beste vriend. Waarom gooi je dat schepsel de deur niet uit? Dat is toch geen vrouw die bij je past, Rembrandt? En bovendien, het schaadt je naam. De mensen kletsen al. Ach, dat deert me weinig. De mensen. De mensen kunnen makkelijk praten. Maar wie verzorgt mijn huishouden? Mijn kind, als ik haar de deur uitgooi? Ik heb haar al een paar keer weggezonden. Ze wist dat ik er toch weer roepen zou... omdat ik er nodig had. Dat ik niemand anders vinden kon. Ach, wat... Jij ziet de dingen veel te zwaar op het ogenblik. Je moest er eens uit. Ga met me mee. Er is een grote veiling in de Kalfaarstraat. Er komt belangrijk werk onder de hamer. Nee. nee, ik heb geen zin om mensen te ontmoeten. De kunstkopers... die me komen vragen naar mijn laatste werk. De collega's... die zich heimelijk verheugen over mijn ongeluk. Nee, nee ik dank je. Ik heb er geen behoefte aan. Ja, maar het, het gaat toch om de veiling? ja. Maar als er iets moois bij is, wil ik het kopen. Ik ken mezelf. En ik heb geen geld op het ogenblik. Nee. Nee, ik blijf liever hier. Als ik je helpen kan met geld, dan zeg je het toch wel. Niet? De fabrieken van mijn vader zijn er goed voor, de laken onderbloeit. Oh nee, Nee, dat is niet nodig. Nog niet tenminste. Maar zo kun je niet blijven zitten, Rembrandt. Waar eindelijk nou eens wakker uit die apathie? Dat duurt nog wel een jaar. Waarom ga je niet mee naar buiten? Daarachter! Ga met me mee naar mijn buitenhuis aan de Amsteldijk. Misschien dat je daar eindelijk rust vindt en weer zult kunnen werken als vanouds. He? We kunnen dan gaan wandelen naar ouderkerk of zitten langs het water, of, of roeien zo je wilt. Je kunt er tekenen aan de hartelust. Oh, er zijn zulke schilderachtige plekjes daar. En de Amstel is zo mooi om deze tijd van jaar. Het klinkt vermijdelijk. Ga ja, dan ook mee. <middels> Ga dan ook mee, het zijn de laatste woorden van het eerste deel van dit hoorspel over het leven van Rembrandt. Of dat gaat gebeuren, horen we zometeen na het NOS-journaal van drie uur in het tweede deel. Dit radiodrama dateert van 1956, 350 jaar na de geboortedag van Rembrandt. Rembrandt van Rijn overleed op 4 oktober 1669. Nou, hoe het afloopt, dat horen we dus straks na het journaal. Tot zo.